Bij een reeks aanslagen van Boko Haram in Nigeria zijn zeker 80 mensen omgekomen en 90 mensen gewond geraakt. Terreurorganisatie Boko Haram zit achter de aanvallen in het noorden van het land. Vanochtend lag de stad Maiduguri onder vuur door zware beschietingen en meerdere zelfmoordaanslagen. Bij een bomaanslag op een moskee zijn zeker 20 mensen omgekomen en 30 anderen kwamen om het leven door beschietingen. In de stad Madagli kwamen door een dubbele zelfmoordaanslag 30 mensen om het leven. Vorige week zei president Buhari nog dat Boko Haram technisch gezien al verslagen was. Brabantse wietkwekerijen zijn samen goed voor een jaarlijkse omzet van ongeveer een miljard euro. Politie en justitie schatten dat er in de provincie ongeveer 6000 wietkwekerijen actief zijn, schrijft Omroep Brabant. Bij elkaar hebben die ongeveer anderhalf miljoen planten die jaarlijks ruim 340 ton wiet produceren. Een groot deel daarvan is bedoeld voor de export, zegt de politie, want de Brabanders zelf krijgen dat nooit opgerookt. In Engeland is de zwaarbeladen wedstrijd tussen Manchester United en Chelsea geëindigd in 0-0. Het duel werd door velen gezien als de laatste kans voor Louis van Gaal om te ontsnappen aan ontslag bij Manchester United. Voor het duel zei hij dat alleen een overwinning vandaag telt. Van Gaal ligt onder vuur door een reeks zwakke resultaten. Manchester werd onder meer uitgeschakeld in de Champions League. Tegen Chelsea kreeg de ploeg van Van Gaal weliswaar de beste kansen. Maar een overwinning zat er opnieuw niet in. Het weer het blijft vanavond droog. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen vanuit het westen toenemende bewolking. Met vooral in het westen ook wat regen. En het wordt 9 of 10 graden. Dit was het en DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Ja, een hele goede avond. Al te maandag 28 december, de laatste maandag van 2015 zo gezegd. De tijd 21 uur 3. Ja, dus de hoogste tijd voor CFM Cinema. Filmmuziek en nog veel meer. Samengesteld en gepresenteerd door Alco Beuving. Ja, wat gaan we doen vanavond? Nou, het is natuurlijk de laatste maandag, dus wij kijken we even terug... Dus we laten de twaalf hits van de maand die we 2015 hadden, iedere maand laten we terugkomen. Dus dat zijn in ieder geval twaalf mooie muziekjes. Uh, een paar bijzondere kerstnummers die je niet zoveel gehoord hebt. Ja, dan heeft... An Andrea Bocelli in eind oktober een CD Cinema laten uitkomen waar nogal wat filmmuziek op staat. Dat leek me een mooi moment om daar ook wat van te draaien. Nou, dan zijn de twee uur al zo weer vol natuurlijk. En we starten met de hit van de maand december. Dat is Carmen Cuesta, Loop Dreams. Her eyes, thinking of him, of the stranger she meets. Questa Loop. Uh, dat uh, komt van de CD The Finest Female Jazz Today, volume 3. Daar staan allerlei dames op die prachtig kunnen zingen. En onder andere deze Carmen Questa Loop, het mooie nummer Dreams. Ja, een nummertje wat je heel veel op de televisie tegenkomt: dat is van uh, Jimmy Durante: uh, Make Someone Happy in de Donkere Dagen van December. <tied> It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart -heart you. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one girl you're, you're everything. Hey, if, you it, if you win it Comes and goes, goes in a minute Where's the real stuff in life To cling to Love Is the answer Someone to love Is the answer Once you've found her your world around her, make someone happy, make just one someone happy, and you will be happy too. Coca-Cola, wat trouwens goed wat goed helpt het bruine drankje Coca-Cola wat goed helpt als je misselijk bent, hè? zorg dan wel even dat de prik eraf is maar als je echt misselijk bent en dat zijn sommige mensen wel geweest de afgelopen dagen met de feestdagen dan een glas cola zonder prik en de misselijkheid verdwijnt als sneeuw voor de zon zou ik bijna zeggen uh, een andere fijn melodietje wat onder een reclamespotje zit, dat is Jimi Hendrix. All along the Watchtower, oorspronkelijk van Bob Dylan, maar in de uitvoering van Jimi groteert geweest.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 Jimi Hendrix. En het zat onder een, uh, een nummertje. dat uh, Onder een parfum dacht ik. Black Opium of zoiets heette het. En het is onlangs op televisie geweest. Ja, dan uh, kom ik uh, bij de hits van de maand. En dan begin ik gewoon maar in januari. Om het lijstje terug te kijken wat we toen draaiden. En dat was een hele mooie in januari. Want dat was een, een, een BBC promo. Een muziekpromo van de BBC. En dat was God Only Knows. Door diverse artiesten. Er zit ook een mooi filmpje bij. Kan je op YouTube nakijken. Een bijzonder filmpje. Je ziet gewoon een tijger op de piano springen van Brian Wilson. kijken, want er komen heel wat bekende, er komen heel wat bekende Engelse muzikanten voorbij in het filmpje. Echt de moeite waard. En in februari hadden we als hit van de maand een, maand een nummer van Silk Roads. Dat wordt Silk Roads dus producer Michael Collins en vocaliste Sasha Desry. En die hadden een mooie cd gemaakt, Silk Roads. En daarvan het nummer Pain. Dat was in de maand februari de hit van de maand. Even kijken waar ik hem heb staan. Silk Roads. Hier heb ik Pains. Pains. Hadden we ook wel wat aardigs als hit van de maand? En dat was uh, Madouk en Hebe of met het nummer Belief. Uh, Madouk is een uh, jongen, dacht ik, uit Amsterdam. Ik dacht dat hij zijn naam was Mark van der Schoot. Heeft een mooi deuntje gemaakt. Belief is echt uh, bass drums en electro en ja, klasse. Heel veel mooie dingen maakt de jongen. Belief Madoek. <tied> Vrijhof Mark van der Schoot, of Marcus, wordt hij ook al genoemd. Maakt mooie dingen. Uh, april hadden we ook een hele fraaie hit van de maand. Het werd gezongen door de Drie Sisters. En dan heb ik het over Fiona. Uh, nee, het nummer, de Drie Sisters uh, van uh, de Nits. En er was ooit een soort uh, uh, speciaal album uitgekomen in Zwitserland. Is het Nits Statement? Uh, muziek van de Nits. Uh, uh, uh, gespeeld door uh, Zwitserse artiesten. En de Three Sisters dat is een, wordt gespeeld door Fiona, Daniel, Vera Kappeler en Natja Zela. En deze dames, die hadden, ja, volgens mij komen ze uit 80 jaar. Dus de, de, de glorietijd hebben ze niet eens meegemaakt. Maar uh, ze hebben de muziek laten leren kennen. En dat nummer, de Three Sisters, waren ze dus meteen zodanig van onder de indruk... dat ze dat in, op dit album wilden spelen. Het was de hit van de maand in de maand april. Een mooi nummer van de hit, Three Sisters. For the rain We were cappuccine Lightning strikes An aeroplane in a dream Sister talks about a long goodbye Passing the anger and hope The darkness in the light Daniel uh, uh, en Kappeler. Three Sisters, Een Zurichse uh, uh, Band. Uh, daar zijn we toe aan de maand juni. Uh, juni hadden we Sheryl Crow, Try Not to Remember. Dat kwam uit de film Home of the Brave. Een film over een, ik dacht, een arts die naar de uh, Amerikaanse arts uitgezonden wordt naar een oorlogsgebied en dan weer terugkomt en moeite heeft om uh, te acclimatiseren weer in zijn eigen land. Door alle ervaringen die hij daar heb opgedaan. Sheryl Crow, juni, Try Not to Remember. try to eat Jazzman was het nummer van de maand uh, juli en het werd gezongen natuurlijk door Carol King en de Jazzman. Dan hebben we het over degene die bezongen werd, Curtis Amy, een saxofonist, uh, componist en uh, uh, musical, uh, ja, musical director van de Ray Charles Band. Dat was de Jazzman. Mooi nummer uh, uit de 70 jaren en er staat een aardige sax solo in, gespeeld door Tom Scott. Dan komen we weer in augustus. In augustus had ik de titelmuziek uit de film The True Detective. En het wordt gespeeld Far From Any Road, The Handsome Family. Markant geluid. my fingers Handsome Family, True Detective, de titelmuziek. Far from Any Road. Uh, daar zijn we in september aangekomen. En in september hadden we als hit van de maand. Dat is eigenlijk nog een hit geworden ook. De First Aid Kit met My Silver Lining. En dat was een, onder een spotje van een Renault. Renault Katja of zoiets heette dat autootje, geloof ik. Uh, Renault Katja was het. En uh, dat is eigenlijk een grote hit geworden. Ik geloof zelfs dat hij in de top 2000 terechtgekomen is. Nog vrij hoog ook. First Aid Kit. Ja, this is what wat er met at this met I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of ik but I'm scared of living too fast. Silverlijning van het Zweedse duo Johanna en Klara Seuderberg uh, maken veel akoestische nummers, een uh, beetje tweestemmig, een beetje volkoren, zou ik bijna zeggen. En uh, ja, ze zijn eigenlijk bekend geraakt door een, uh, een nummertje van de uh, Fleet Foxes: Tiger Mountain Peace and Song, and Song uh, um, na te spelen op YouTube. En dat was een daverend succes. En hier in Nederland zijn ze groot geworden door de reclamefilm. Ja, ik doe nog één. Uh, van de maand november. Van de hits van de maand. De maand november was een hele mooie. Want het was Bobby Womack. En het nummer heette California Dreaming. En kwam uit de film Fish Tank. California Dreaming. Door Bobby Womack. Oh, the leaves are brown. And the sky is gray. On a winter's day, I'd be saving more, if I was in L.A. California dreaming, on such a winter's day. Stem van uh, Bobby Womack, California Dreaming, uit film Fish Tank. Het was uh, oktober, daar zijn we toe in november, maar die bewaar ik voor naar de klok van tieder. Dat is uh, Florence and the Machine, The Breath of Life. Ik heb altijd het laatste gedeelte gebruik ik voor toch wat uh, western muziek. En dat is deze keer western themes uh, door een uh, Londens filmorkest. Tony Guitar. Tony Guitar. Het van dezelfde CD. naar het eerste uur van de CFN Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en ik heb me vooral gedraaid... de nummers van de maandhit. Dit programma heeft altijd de hit van de maand... en die heb ik eigenlijk bijna allemaal gedraaid... met uitzondering van Florals en de machine... die we naar de klok van uur doen. En verder nog wat western muziek. Mooie klanken van Ennio Morricone. Dan ga ik mee door tot de klok van tien uur. Ik hoop je dan terug te zien. En na de klok van uur dan staan we op het programma... Een cd van André Basselli, die heeft een, in oktober een cd heeft gedacht, met filmmuziek. En de Princess and the Frog en wat mooie kerstnummertjes. Tot naar de klok van tien.